Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die een deel van de A12 bij Den Haag bezetten, zijn verzocht om te vertrekken. Als de actievoerders rond deze tijd niet weggaan, zal de politie maatregelen nemen. Voor de blokkade was geen toestemming gegeven, maar een paar duizend mensen liepen aan het begin van de middag toch de weg op. Tot nu toe is één persoon aangehouden voor belediging van een ambtenaar. Voor het donker wil de gemeente de weg weer vrij hebben. Ook in het Zuiderpark in Den Haag werd gedemonstreerd. Vele duizenden mensen waren daar aanwezig. Onder meer om zich uit te spreken tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Farmers Defence Force organiseerde de manifestatie met Samen voor Nederland. Boeren mochten niet met trekkers naar Den Haag komen. Maar toch werd er een afzetting vernield en werden vrachtwagens het park ingereden. Politie haalde tientallen tractoren van de weg. Bij een reddingsoperatie op de Middellandse Zee zijn tot nu toe ruim 1200 migranten aan land gebracht. In Crotone in Zuid-Italië. De Italiaanse kustwacht spreekt van een uitzonderlijk complexe reddingsactie. De grote groep mensen wordt bij zware weersomstandigheden van overvolle boten gehaald. Ze waren in problemen gekomen door het slechte weer. Bovendien waren de boten niet geschikt om op zee te varen. Op de Britse radio wordt vandaag... Geen verslag gedaan van de voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel presentatoren, commentatoren en analisten weigeren om aan het werk te gaan vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig het populaire TV-programma Match of the Day niet presenteren. De aanleiding is een kritische tweet van hem over het Britse asielbeleid. Strijdkrachten van de Russische Waknergroep hebben Oost-Bachmoed voor het grootste deel ingenomen, bevestigen Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maandenlang hard gevochten om, het, om de Oost-Oekraïnse stad. Russische militairen en Waagner-strijders hebben Bagmoed nu omsingeld. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig bij een graad of 7. Vanavond en vannacht in het binnenland ligt de vorst. Morgen begint met regen of natte sneeuw. De rest van de dag grijs, maar droog bij 7 tot 11 graden dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 komt richting de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en Knoop het Amstel 4 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Entertainment for You. <muchas> Buonasera sera, signorina, buona sera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buona sera the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking, with the mountains and the sun coming to sight. But a little jewelry shop will stop and linger, Wow, I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bonasera, Bonasirra, signorina, kiss me goodnight ba bo da boo viva, boo da boo da Bonasirra, signorina Bonasirra It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Bonasirra, with that on moon above The miniature rain the sea Oh, in the morning, signorina will En ik zou zeggen allemaal welkom. Een hele goede middag. Hier is hij weer ondertekende Fred Heij hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, we gaan lekker eventjes uh, naar Coldland en noodgeval. dan en dit is een, een noodgeval. En uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren, want zometeen uh, Chris van der Straat is uh, aanwezig hier in de studio. En dan gaan we zo eventjes mee, uh, mee praten. Laat me door je verblijden. Je moet je ogen, kan ik niet vermijden. Ik zie je sporen samen mooie vijden. Ja, alles wat jij doet, dat wil ik meer. Ieder moment steeds weer. Chris de Kerkdijk in. Jij bent Wat ik Wil. Ja, ik ga nog even één plaatje draaien en daarna komen we met Chris uh, ja, in de uitzending. Stand by me. En dat allemaal van... Uh, ...de formatie. Bates. En uh, hier in de studio aanwezig... ...Chris. Chris van de straat. Ja, ik, ik, het klinkt wel leuk... ...Chris van de straat. Wel... Nou, dankjewel. Uh, zorgvuldig uitgekozen. Ja, toch? Hey, welkom in de studio hier in Zandvoort. Dankjewel dat ik er mag ja, zijn. Het is, het is eigenlijk haast een thuiswedstrijd voor jou. Praktisch, ja, ja. Ik had het eigenlijk ook op de fiets kunnen doen. Maar goed, ja, ik heb uh, toch met de auto gekozen. Ja, ik, ja. ik bedoel, je weet nooit wat het weer doet vandaag. Dus. In, in Nederland zeker. Ja. Hey, uh, welkom. En um, ja, jij hebt natuurlijk uh, twee tosingels uitgebracht. Klopt. En uh, ja, eigenlijk zit je hier voor deze laatste nieuwe natuurlijk. Ja, dat klopt. En uh, ja, wie, uh, wie is Chris? Ik ben Christian. Ja, ja maar voor de mensen die denken wie is dat dan? Ja. Ik ben een uh, Haarlemse volkszanger en um, ik ben eigenlijk nog maar heel kort een volkszanger. Want ik doe dat pas eigenlijk een jaartje, sinds uh, een half jaar geleden of uh, in juli, jongsleden is mijn eerste liedje uitgekomen. En daarvoor heb ik nooit echt gezongen ja, dus of iets met muziek uh, gedaan, dus... Vorig jaar inderdaad... Ja, juli-augustus, ja. ja, dat klopt. Dus uh, het is allemaal nog heel, heel pril wat dat ja. betreft. Dus als de mensen me nog niet kennen, dat neem ik ze niet kwalijk. <laughs> Ongetwijfeld nou. He. In Haarlem kennen ze je al, of niet? Uh, ik heb inmiddels uh, uh, uh, al redelijk een naam gemaakt. Uh, okay. Ja, zeker. Ja. <laughs> Gelukkig. Hé, hey, en... Um... Ja, wat, wat doe je naast het dagelijks? Ja, eigenlijk ben ik van, van huis uit videoproducer. Dus ik maak, heel ordinair, ik maak gewoon video's. En um, dat is ook waar het volkszang een beetje vandaan is gekomen. De specifieke video's? Of? Nee hoor, alles voor online. Dan dus, een, dus um, Voornamelijk wel voor online en bedrijven, dat is wel. Uh, maar het maakt ons niet uit. Ik werk als freelancer en ik werk in loondienst. Um, want ik vind mijn werk zo leuk dat ik het er daarnaast nog ben gaan doen... als ja, hobby voor oké. mezelf betaald. Nou, hoe leuk is dat? Ja. Uh, maar we sluiten niks uit. Geen enkele markt. Dus uh, iedereen die zegt, we hebben een idee... wil je dit filmen? Dan, uh, dan doen we dat. Oké. Okay. En uh, daar is ook nog een site uh, van te vinden? Ja, zeker. Uh, daar kan je zoeken op videobird.nl. Um, en dat is het bedrijf voor de Bird op, op zijn Engels? Uh, ja, als een echte vogel. Ja, een vogel, de video vogel, ja? Okay. Ja. Okay. Ja. En, um, en ja. En voor mezelf heb ik geen website. Dat gaat echt gewoon een beetje mond op mond. En um, ik heb een uh, klant van mij... Die heeft een huisje in Spanje. En die zei: hé, hey, als jij nou naar Spanje gaat om mijn huisje daar te filmen, dan kan ik die video uh, online zetten. Kan ik daarmee adverteren. Dan heb jij een gratis vakantie en dan heb ik een uh, heb ik goed advertentiemateriaal. Nou, ja, dan ben ik uh, ben ik gaan doen. Maar dat huisje dat zat in Tormelinos. Ja. En toen ben ik daar voor het eerst heen gegaan. En toen dacht ik, wat is dit? Mensen zingen, mensen drinken. Er wordt gegeten, gedanst op de boulevard. Ja. Toen dacht ik, daar moet ik een liedje over maken. En zo is het eigenlijk voor mij begonnen vorig jaar. Ja, dat, want dat is leuk natuurlijk. De Tormelinos, ja, wie, wie kent het niet? Als wie Nederland, kent het niet? Uh, ja, de Nederlandse enclave in Spanje. Ja, ja. ik bedoel... Uh, Even kijken, hoe heet uh, die groep ook alweer? We, we hebben ooit een uh, groep gehad hier in Nederland... Uh, die, die, uh, die zongen ook over Tormelinos. Les Hollandaise in Tormelinos. Ja, weet top, je? Ja, dus, uh, ja, Ja, ja, ja. <laughs> ja, en dat... dat uh, ja is eigenlijk de Valhalla van, uh, van Nederland. Hè? Dat klopt, nou ja, inderdaad. Uh, ook voor de muziek, uh, dat blijkt maar weer. Maar goed, dat was, dat was dus mijn, de, de reden om daarheen te gaan. En ja. toen heb ik daar mensen zien zingen op straat. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook wel doen. Ik durfde alleen eerst niet. Dus ik heb uh, tien bier moeten drinken... voordat ik ook een beetje durf te zingen op straat. <laughs> nou, gelukkig ben ik dat stadium voorbij. Dus ik durf ja, nu wel ja, gewoon normaal uh, te zingen. Uh, uh, ja. Nou, gelukkig maar. Hey, um, ja, ik vond het wel een toepasselijke titel ook. Koud, nat, kut weer. Dat klopt, ja. Dat is het tweede liedje. Ja, Torremolinos gaat over lekker in de zon en lekker feestvieren. Ja. En koud, nat, kut weer gaat over... Dus ja, ja, precies. Ja. Maar nog steeds feestvieren, ja. Um, ik woon in Haarlem en ik werk in Amsterdam. Ik ga elke dag op de fiets naar mijn werk. En dat is 1 uur en tien minuten ongeveer waar ik heen moet. En Nederland is een prachtig land, maar het regent hier soms zo vaak. En de wind en dit en dat. En dan zit je op de fiets en dan denk je bij jezelf... Jongen, jongen, jongen, wat een koud, nat, kut weer. En toen dacht ik... Hey, daar moet ik wat mee doen, ja, ja inderdaad. Ja. Hey, ik denk dan wel even uh, ja, gaan, gaan laten ik, luisteren. Dat denk ik ook, Tof? laten we het doen. Ja, ik moest even zoeken naar de woorden. <laughs> dat heb ik ook wel eens. Je kent het wel, de maanden met de R... Buiten is het koud en nat en donker Iedereen zit thuis, de zomer voorbij Jij wil graag feesten, dat geldt ook voor mij Het is koud, dag het weer Dus zitten te binnen en drinken we meer En lachen heel de nacht Het is zo gezellig, wie had dat gedacht? Het is midwinter, je kan nergens heen Maar hier op dit feest ben jij niet alleen Het is koud, nacht, het weer Dus zitten we en drinken we meer Ja, hey, koud, nat, kut weer. Je hoort het applaus, hè, <laughs> he, aan het einde. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> hey, maar uh, vandaag uh, was het uh, toch wel uh, beter weer. <laughs> Ik wil net, uh, gisteren was het fantastisch weer voor dit nummer, ja. ja, inderdaad. ja, ja, ja, ja. Dus uh, het net ligt een, er een uh, beetje uh, hoe, hoe de vlag erbij hangt, inderdaad. Ja, ja. Nou ja, gisteren inderdaad een hoop, een hoop nadigheid naar beneden gekomen... En, uh, ik, ik moet zeggen, lang een aardig pak op de auto. Ja, dat klopt. Nee, ik was, uh, gisteren mocht ik uh, gelukkig met de of met de auto uh, naar huis. Dus dat, ja. dat, dat scheelde. Maar anders was er geen lol aan geweest. Het ging echt uh, goed een keer de hele dag. Ja, ja, ja dat dus is denk ik een centimeter of 15 dat er over, me, over mijn auto heen lag. Als, Zo. als deken. Dus, uh, ja, dat is behoorlijk dan. Dat is behoorlijk inderdaad. Ja, want ik uit de wissels konden het niet aan Nee, nee, dat snap <laughs> ik. Hey, maar, um, ja, hoe, hoe zie jij eigenlijk uh, uh, de toekomst? Uh, Qua zang, uh, uh, hey, je doet filmen, uh, en voor jezelf, en ja. bedrijfsmatig. Ja, ja, maar uiteindelijk, de, de, de echte passie zit toch wel in de muziek met het, uh, met het, uh, met het zingen en het uh, muziek produceren. Dat vind ik wel echt het allerleukste om te doen. Uh, maar goed, daarbij hoort natuurlijk ook een hele leuke clip. Dus uh, op die manier kan ik, uh, kan ik het allebei nog met elkaar combineren. Ja, want je neemt ook je eigen clip op, of niet? Dat, dat klopt. En ik heb hele lieve collega's, die kijk ik dan aan. En dan vraag ik aan de cameraman, hey, wil je me helpen? En zegt hij, natuurlijk. Ja. En uh, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, koud, nat, kut weer. We hebben een fotofilmstudio bij het bedrijf. En uh, die ruimte hebben we omgebouwd tot een woonkamer. En daar heb ik gewoon een feestje gegeven. En een camera van mij is komen filmen. Uh, maar op het feestje is ook mijn 95-jarige oma. En die loopt voorop in de polonaise, die drinkt bier. Dus als je als luisteraar zit te luisteren, je denkt: what? Ja, daar moet je zeker even kijken. Ja, nou, dat heb ik inderdaad gezien. Ja. Alleen Ik wist niet dat die oma was. Maar. Ja, nee, die oude vrouw was mijn oma. zeker. Ja, ah, okay. Niet mijn vriendin. Ja. Hey, maar um, ja, wat, wat, wat, uh, wat, wat kunnen wij van jou verwachten eigenlijk? Ja, goeie vraag. Uh, ik, ik vind het sowieso wel leuk om feestmuziek te maken. Dus echt gewoon lekker uh, gezellig dingetjes die je mee kan zingen in de kroeg. Met een biertje erbij of misschien met tien bier erbij. Uh, dat vind ik wel het allerleukste om te doen. En ik ben alweer bezig met uh, het volgende liedje. Dat uh, wil ik ergens ja, eind van het voorjaar, misschien begin zomer uitbrengen. En ik heb er eentje, die ligt al klaar eigenlijk voor, uh, voor het najaar begin de winter. Dus uh, we gaan gewoon in rap tempo door. En het, het blijven gewoon gezellige meezingen. Okay, Tenminste, als je de... dit een gezellige meezinger vond... dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. Ja, want... Uh... Ja, wie, wie, wie schrijft de teksten en dergelijke? Wat is Doe je dat zelf? Ik zelf, ja. Als ik op de fiets zit met dat koude en natte kut weer en die tegenwind. Ja. Dan heb ik uh, mijn beste inspiratie. Um, ook helemaal los in toremelielons heb ik ook op de fiets bedacht. Met dan wel weer wat, wat lekkerder weer was dat. Ja. Maar uh, nee, doorgaans. Ik fiets zoveel joh. En uh, dan ben je lekker bezig. En dan uh, die grijze massa een beetje activeren. Uh, en dan uh, komt alles naar boven. Eerst gewoon de tekst. En dan denk ik, hé, hey, dat is grappig. En dan probeer ik daar een uh, melodie bij te bedenken. Nu speel ik zelf geen instrument. Dus dat is soms wel lastig. Uh, dit liedje heb ik gemaakt met de mannen van Sonic Solutions. Zij zijn onder andere van de Torreador. Ja. Zaknerp, ja, um, ja, ja dus, um, dus dat is soms wel lastig. Want ik, ik zing dan gewoon iets in. Of ik doe gewoon... Nou, en dan moeten zij er maar iets met, met, met, met uh, instrumenten van maken. Dus dat is soms een uitdaging. Maar tot nu toe weten we elkaar nog goed te vinden. Oké. Okay. Uh, dus dus Bellats uh, hoeven we van jou niet te verwachten? Of, ja, Of het lijkt me... ben je toch ook wel <laughs> iemand die toch wel een beetje variatie uh, zoekt? Ik heb ook een gevoelige snaar. En het lijkt me toch wel leuk om inderdaad een keer een, een wat intiemer liedje te maken. Misschien een wat gevoeliger liedje. Um, ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat, ik, dat... Dat staat eigenlijk nog wel op de planning, ja. ja. Maar ik durf niet te zeggen wanneer. Dus dan moeten de mensen misschien nog even geduld hebben. Oké. Okay. En het najaar uh, kom je dus met een nieuw nummer? Ja. Dat leggen al op de planken. Is dat uh, in de vorm van een uptempo? Of uh, moeten we uh, dan denken aan een wat rustiger omdat we naar... Eigenlijk de donkere dagen weer voor ja. Kerst, uh, toegaan. Ja, en het is een. Um... Hij was eerst. Het was eerst een ballad als in 80 bpm. Dus dat is echt heel ja, langzaam ja, ja. en heel rustig. Maar een klein beetje opgevoerd. Zodat je, maar je kan hem. Wat ik zeg, het blijft een goede meezinger. Um, maar het is een beetje bruine kroeg sfeerachtig. Ja, okay. dus dit liedje wat we net hebben gehoord is natuurlijk wat meer feestcafé-achtig. Uh, die voor in het najaar. Dat wordt wel echt wat meer bruine kroeg-idee. Ja, oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we eventjes naar de Torremolinos. Ik heb er zin in. Ik ook. <laughs> Als hij <die> wil. <laughs> nee. Ja, ik wil net zeggen, het duurt even, maar we hebben wat. We gaan naar de Ik ging op vakantie en ik was alleen... Ik had geen vrienden om me heen. S'avonds liep ik rond op de boulevard. Daar stond een zanger met zijn gitaar. Hij vroeg aan mij of ik wilde zingen. Ik wilde mezelf niet opdringen. Hij lachte toen hij de microfoon gaf. Toen begon ik te zingen het dak ging er af Ja, ik ging helemaal los In Tormolinos Mooie meiden op het straat En een drankje in mijn hand Ja, ik ging helemaal los In Tormolinos van deze plek heb ik geen spijt, ja ik blijf hier voor altijd De volgende dag lag ik aan het strand Lekker bruin bakken, niks aan de hand Toen kwam er een meid, ze zegt ik weet wie jij bent Jij bent die zanger, ik werd herkend S'avonds wilde ik een lekker drankje halen, maar die hoefde ik niet zelf te betalen. Je krijgt hem van mij en ik wil je niet dwingen, maar ga daar eens staan en wil je dan zingen? Dames en heren! In mijn hand, oh, nee. ja, ik ging helemaal los. In de molinos van deze plek heb ik geen spijt. Ja, ik blijf hier voor altijd. la, la, la, la, la, la, la, la Helemaal los. In voor Van deze plek heb ik gespijt Ja, ik blijf hier voor altijd. Van deze plek heb ik gespijt Ja, ik blijf hier voor altijd. Oh nee Ja, we waren even lekker aan het klippen. Vergeet je helemaal ja, dat de, ja, de muziek aanstaat. Ja, dan dat was uh, Tormelinos. En uh, ja, dit waren in ieder geval uh, jouw eerste twee ja, hits. Ja, dat klopt. Of voor jou twee hits, ja. natuurlijk. Ja. En uh, ja, we gaan natuurlijk in afwachting uh, wat, wat er nog meer gaat komen van jou. Sowieso in de zomer. Ja, in de zomer en, uh, en, en het najaar een, uh, winter. In ieder geval zomer, er moet wel een up tempo zijn. Dat daar, zomers, kan er daar uh, waard gaan, ja, ja, ja, ja. <laughs> In ieder geval dat je eentje die je langs het strand kan draaien hier in Zandvoort. Ik hoop dat die hier gedraaid <laughs> gaat worden, ja. <laughs> nou, dat gaat, dat gaat vast goed komen. Hey, maar um, ja, wat... wat uh, nee, site heb je nog niet, denk ik. Nee, nee, er zijn wel druk mee bezig, maar die is er nog niet. Dus het is echt, uh, als je nog contact wil leggen... dat moet heel ouderwets via of Facebook of via Instagram. En um, dan zoek je gewoon op Chris van de Straat. Maar let op voor de luisteraars. Chris van de Straat schrijf je met uh, de K van Koud, Nat, Kutweer. Ja, <lacht> of uh, klop, uh, kloppen niet. <lacht> hey, um, ja. we gaan even een, een ander nummer draaien en uh, dat doen we met uh, Leon Rush ik kom uit Duitsland en ze zingt al een tijdje uh, ja, Engels dus, uh, ik ben benieuwd ja, een beetje, uh, hoe noemen ze dat? electric, electric uh, music uh, ik weet niet of je dat kent klinkt tot nu uh, toe goed uh, ja. <laughs> we gaan luisteren <laughs> We stay young forever when we sing together. Ja. Dat is een uh, mooie kan, tekst daar. Kan ik me verlegen bij haar ja, hoor. Ja, zeker. Ja, nou ja. Zij, zij ziet er nog wel jong uit. Uh, ondanks haar leeftijd natuurlijk. Ik, ja, jij jij kent haar niet. <laughs> nee, ik ken haar niet, ja. Oli en Rose, uh, ja, een, een, een, ja, Een dame uit Duitsland. Er zijn er maar weinigen die, uh, die haar kennen. Uh, meerendeels is het eigenlijk uh, ja, in Duitsland. En... Uh, Volgens mij, Engeland, Amerika... Oh. Nog een beetje op de achtergrond. Ja, Chris, die komt voorbij. <laughs> hey, maar uh, heb je zelf eigenlijk... Uh, wat voor genre hou je zelf eigenlijk van? Hele goede vraag, hele goede vraag. Um, ik vind zelf, uh, ik luister uiteraard natuurlijk Nederlandstalig, maar um, zit nou thuis, uh, dan luister ik ook uh, blues, jazz, country, vind ik heel leuk om te luisteren. Uh, dus ik zou er eigenlijk ook nog wel een keertje iets in die stijl willen doen. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk een heel andere koek. Dat is een heel andere koek inderdaad dan ja. wat je zelf eigenlijk produceert. Ja, dat klopt. En, en uh, ja, Nederlandstalig, uh, waar moeten we dan ook een beetje aan denken? Uh, ik ben uh, best wel fan van Tino Martin. Dat uh, durf ik hard op, uh, hard op uit te spreken. Ja, ja nou ja, ik, uh, ik zelf ook. Dus, uh, nou, <laughs> dus dat scheelt. Dat scheelt inderdaad. Nee, ja, de man <laughs> heeft een fantastische stem. Nou, maar ik weet, ik weet deze, deze man is natuurlijk ook al uh, tig jaren bezig. Ja. En hij heeft toen uh, de kans gehad. Hij heeft de kans gegrepen, om het maar zo te zeggen. Klopt. En uh, ja... Ik gun het hem. Ja, nee, zeker. Is. Hij is ooit begonnen als uh, gewoon met zingen op, uh, op bruiloft. En daarna is het helemaal, uh, nou, ik wil het zeggen uit de hand gelopen. Maar gewoon uh, heeft het heel goed uh, voor hem uitgepakt. En als cameraman heb ik uh, nog wel eens uh, freelance voor hem en uh, Aftermovie in elkaar geknutseld. Dus uh, mocht ik bij hem op het podium en dan uh, filmen. En uh, dat was altijd wel gezellig. Ja, want. Uh... Ja, hij is natuurlijk ook nog een tijd bezig geweest... als zijnde René Vroger. Imitator, ja, inderdaad. Ja, ja. Met de soundmix show Met de soundmix show van, ja. van Henny Huisman, inderdaad. Ja, klopt. En, en ja, eigenlijk kwam hij van dat uh, genre kwam hij eigenlijk niet af. En dat was zijn probleem. Ja, ja. ja ik en daarom heeft het jaren geduurd... voordat hij een eigen sound ging eigenlijk creëren. En uh, ja... In ieder geval, het is hem gelukt. Dat, dat, dat, dat, waar hij uh, uh, nu ja, staat. Ja, dat, ja. Uh, het is hem gegund. Zeker. Dus ja, ja uh, hopen we jou uh, ook uh, iets eerder te zien daarom. <laughs> ja, dat, ik hoop dat het iets sneller gaat dan dat. Ja, inderdaad. Maar ik ben, dat, dat is wel het voordeel dat ik niet als uh, imitator ben begonnen... Want dat is wel het lastige. Als je dat ja. doet, dan blijven mensen je altijd toch een beetje als, als die imitator van zien. Uh, nu weet ze meteen, oh ja, dit is Chris van de Straat met zijn eigen liedjes. Dus dat is het uh, voordeel dat ik wat dat betreft heb. Ja, want uh, die naam heb je zelf gezonden, of? Uh, ja, het is een artiestennaam. ja, inderdaad. Uh, het komt ook over een klein beetje van de straatband. Dus het, ja. ligt, het ligt heel dichtbij <laughs> ja. Ja, daar nou, had ik wel een vermoeden van. Ik denk, nou, jongen van de straat waarschijnlijk. Ja, ja dat klopt, ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Uh, kunnen we elkaar een handje geven. Dus, uh... Dat dacht ik al, ja. Dat scheelt. Hey, maar, um, ja, wat vind je van Frans Bouwer? Frans Bouwer, gezellige vent. Ja, ja dat toch? is de allerleukste, gezelligste man van Nederland. Dan gaan we eventjes draaien. De nieuwe met uh, Sineke. En een nacht. Of nee, ja, even uh, een nacht met jou. Oh. ik ben benieuwd. Ik, ik heb... <laughs> Dat ik jou straks weer zie. Na uh, koudland Nat, Kudweer. Uh, ja, is het een nacht uh, met jou, Sineken en uh, Frans Bauer. Nooit, Doe, toch? Ja, toch? <laughs> Hé, hey, maar um, ja. Kunnen mensen jou ook uh, toevallig volgen op, uh, op TikTok, Instagram, uh, Facebook? Uh, noem maar op, alles wat er bestaat. Ja, ja TikTok, uh, Instagram en Facebook, toevallig alle drie. <coughs> ja, zeker. Um, dus uh, gewoon doen. Uh, Twitter hebben we ook nog, hè? Ja, oh, ja, ja nou, dat doe ik dan weer niet. Als je me, dan, dan moet je maar gewoon een brief sturen. Nou ja, Twitter... Ik de, uh, ik denk dat het een beetje aflopende zaak is met Twitter. Maar goed, uh, we zullen zien. Ligt aan hoe het gaat met uh, onze favoriete man Musk. Maar ja. hebben heeft een verkeerd paard gegokt, Zeg ik altijd. Vrees is wel voor. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, uh, ja, wat hebben we nog meer? <tossilus> ja, dat, dat, dat, ja, Ik zit ook te denken het programma. Uh, wat je nog meer op die... Uh, buiten Instagram, TikTok en... Uh, op Welke platforms nog meer? Ja, ja, ja. Nee ja dat, ja, dat zijn ze toch wel echt zo'n beetje. Ja, Instagram, uh, Facebook en. Uh, ja, ook je... met, die, met die gekke bekken, iemand een zonnebril op kan zitten met een snor in een hoed. En een de Snapchat? Een Snapchat oh, ja. Okay. Ja, ja. Ja, nee, nee, dat is. Uh, de, de, ik vrees dat ik daar te oud voor ben. Hoe oud denk je dat ik ben? Uh, ik gok op een jaar of 25. Oh, nou, ik, ik heb een hele goede dagcreme. Ik, uh, ik ben 30. Ja, nou, ja. kijk. Dus ik bedoel, uh, jij ja, ook? Ik 35? 35. Ja. ja, 35. Ja, dat <laughs> dacht ik al. Ja. Bijna, bijna 45, maar... <laughs> oh, nou, nou, Dan zie je er niet aan af. Ja, gelukkig. Ik bedoel, je, bent zo oud, je voelt je zo oud als je bent. Hè? Wat dat betreft ben ik 21, uh, ja. Ja, oké. Okay. Zeg ik het verkeerd, volgens mij. Ja. <laughs> Je, je bent zo oud als jij gevoelt. eigen voelt. Ja, je voelt je ja, als ja, ja, ja. Net even andersom. <laughs> hey, maar um, ja, ik, uh, ik ga het gewoon een nummer van Tino Moet in draaien. Hey, ho, hartstikke leuk. Wat ja. gaan we doen? Uh, hou me vast. Hou me vast. Ja? Uh, dan is deze speciaal voor mijn schadro in Haarlem die zit te kijken. Mwah. Komt ie. Ik heb het zo vaak moeten... Heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open...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 Is still een high Ik wil door het leven met jou aan me zijn. De vrouw van mijn ben jij. Ik ben verliefd. Oh, ik ben verliefd. Oh, ik ben verliefd. Oh, ik ben verliefd. Oh, ik ben verliefd. Nou, dat is mooi voor hem. Ja, toch? ja. <laughs> Ja, hartstikke fijn voor Tino dat hij zo lekker verliefd is. Ja, ik bedoel, uh, waarom niet? Ja? Ja, ik gun het hem. Ja, hey, en, ja we gaan uh, langzaam weer naar de klokken van zes uur. Ja... Moeten we nog een weerberichtje uh, doen voor vandaag? Uh, nou ja, het ziet er in ieder geval zonnig gezond, uit. Ja. <laughs> het, het, het is ook de hele dag zonnig geweest. Dat klopt, ja. Ik denk dat we gisteren alle nadigheid hebben gehad. En daar uh, mogen we vandaag dan uh, al het profijt van, uh, van nemen. De, de vruchten plukken. Ja, ik bedoel, dat was het weer uh, voor de rest van uh, de komende maand. Dat was het weer. <laughs> dat was het weer. Ja, dit was het weer inderdaad. Uh, ja. Hey, maar um, Johan Kettenberg, ken je die ook? Toevallig. Nee, dat zegt me helemaal niks. Wie is dat? Uh, ja, hij is... Even kijken toen bij de Voice of Holland. Uh, ja, verschillende programma's is hij toen ingewaist. in uh, bloed, zweet en tranen. ah oh, oké. Okay. is goed. Uh, ja. dus het, uh, en hij deed dus ook wel wat nummers van uh, Hazes. Mm -hmm. Hazes Senior dan. En uh, ja... De echte daar, daar, daar is hij eigenlijk een beetje, een beetje bekend mee geworden. Ja. En ook om, vanwege het feit dat hij dus uh, zingt... terwijl hij uh, ja, eigenlijk uh, bijna doof is. Aan oh. Kant. Ja. oh, dat is wel heel knap. Ik ken mensen die zijn helemaal niet doof... maar die kunnen ook <laughs> helemaal niet zingen. nee kunnen niet zingen. Nee. <laughs> nou, dat wilde ik niet, net, nee. net niet zeggen, maar <laughs> Nee, maar uh, we gaan even uh, een nummer van hem draaien. En uh, ja, 25, uh, 25 maart is hij hier aanwezig. Want dan hebben we een, uh, eigenlijk een speciale uitzending op die dag. Uh, dat doen we één keer in de twee maanden. Dan slaan we de handen in elkaar, twee, pro twee programma's in één. En uh, ja, is hij hier aanwezig in de studio. Oké, okay, en dan gaan we een liedje van hem luisteren. En dan gaan we nu naar een uh, nummer uh, van hem luisteren. Alleen dan niet een cover van uh, André Hazes. Maar echt een echte. Maar de Willy Alberti. Ah, oké. Okay. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Je kent hem? Nog niet, maar wat niet is, kan nog komen. Luister maar. Je slaapt al mijn zoon, maar dit betekent veel voor mij. En ik vertel het ja te laat kan zijn Mijn zoon klinkt goed, <laughs> ja toch? Ja, ja, Johan Kettenburg en uh, ja, dus uh, 25 maart is hij dus hier aanwezig in uh, de studio. Gezellig. En uh, ja, ik weet niet, misschien gaat hij live zingen. Dat, uh, dat moeten we nog afwachten. Dat zou helemaal leuk zijn. Ja, ja. ja, ja. En uh, ja, we gaan uh, naar de klokken van zes. We gaan naar de klok van zes. Wat komt ik er zou, bij kijken? Uh, ik, ik zou zeggen, ja. jij bedankt in ieder geval voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke gezellig om uh, in de uitzending te zijn. Ja, een uh, keer uh, wat anders. Of uh, uh, <lacht> heb, je al, uh, heb je al aardig wat radio uh, toertjes gehad? Ja, ik heb wel wat radio toertjes gehad. Maar de meeste zijn wel gewoon uh, telefonisch inbellen. Ik vind het in de, in de studio toch altijd wel een stukje gezelliger. Ik was, uh, vorige week was ik in, uh, in Rukven nog op de, op de radio. Dus... Uh, ja, uh, rugpunt rug, rugpunt. <laughs> <Rugpen. laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, de enige grootste zender in uh, Noord-Brabant op, uh, noord op, op Noord- Noord-Brabant na natuurlijk. Ja, dus uh, uh, ja, ja, ja. Maar goed, uh, was ook heel gezellig. Ja. Nou ja, ik, ik vind het altijd gezelliger als met de telefoon natuurlijk, inderdaad. En, uh, ja, ja het is, uh, de telefoon is leuk, maar is wat minder. Uh, ja, het is wat minder persoonlijk. Zeg maar. ja, ja. ja, inderdaad. Uh, en uh, ja, dan zie je eigenlijk ook uh, wie je, wie je voor je hebt eigenlijk. Ja, de ene van de straat uh, bij de andere van de straat. Ja. <laughs> Zo, ik, ik zet even een lekker achtergrondmuziekje muziekje erbij. <laughs> Deze Amsterdamer, Koos <laughs> hey, en Maar um, ja, we, we kunnen in ieder geval nog uh, een single verwachten van jou in de zomer. Uh, in het najaar leg je ook al klaar. Uh, je bent te vinden op uh, Instagram, ja. TikTok en ja. uh, Facebook. Gewoon opzoeken. En dan uh, gewoon Chris met de K uh, van de straat. Dus uh, je plukt zo iemand van de straat, die. Dat ben ik. <laughs> en uh, ja, we wachten en we kijken uit naar de, de volgende single. Ik denk dat we elkaar wel weer uh, zien dan, uh, in het voorjaar of in het najaar. Ja, ik, uh, ik zeg altijd, uh, je bent welkom. Lijkt me gezellig. Dan neem ik de volgende keer roze koek en uh, stroopwafels mee. Ja. Uh, <laughs> dat is jammer wat de 25e. Ja. Je, kan, je mag ook 25e komen hoor. Uh, Oké. Okay. Dat, dat, <laughs> dat doen we dat. Het is altijd, uh, altijd welkom. En dat, uh, kijk, uh, ja, heb ik nog plek? Ja, ik heb nog plek de laatste twee uurtjes in deze tijd. In ieder geval. En tussen vijf en zeven is er nog wel plek. Dus uh, je mag er dan uh, ook nog uh, eventjes aanschuiven bij de rest. Gaan we gezellig doen. Ja. Hey. Uh, ik zou zeggen, een goede terugreis naar huis of uh, moet je nog. Uh... Ik uh, ga naar het verjaardagsfeestje van mijn nichtje, die is uh, twee geworden. Dus, uh, nou, gefeliciteerd bij deze. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel, lieve luisteraars van uh, Stanford FM. Het was gezellig. En tot de volgende keer. Hey groetjes. Oi hoi. hoi. Ik voel me laat. Het waren gelukkige jaren. Maar opeens is het voorbij.